1 uur. Tilkeert met het NOS journaal. In de buurt van Appingedam is vanochtend een lichte aardbeving geweest. Volgens het KNMI had de beving even na 11, een kracht van 2,3 op de schaal van Richter. De schok werd door veel mensen gevoeld. Bij het KNMI kwamen zo'n 20 meldingen binnen. Ook wordt op Twitter gesproken over een harde knal gevolgd door een trilling. De aardbevingen in Groningen zijn een gevolg van gaswinning. In Turkije zijn opnieuw tientallen mensen opgepakt... die betrokken zouden zijn bij het afluisteren van president Erdogan. Volgens Turkse media zijn er ruim 50 arrestatiebevelen uitgevaardigd... en zijn inmiddels 40 mensen opgepakt, vooral in de hoofdstad Ankara. Erdogan kwam vorig jaar in opspraak... toen een telefoongesprek tussen hem en zijn zoon op internet werd gezet. Ze zouden hebben gesproken over verduistering van veel geld. Volgens Erdogan is het telefoontje vals. Hij beschuldigt zijn grootste tegenstander... de geestelijke gulen van een complot tegen hem. De verdachte van een moord op Els Borst... is twee maanden daarvoor verdwenen uit een kliniek in België. Bart van U vluchtte een week voordat hij zou worden vrijgelaten... uit de psychiatrische inrichting. Hij was opgenomen nadat hij had geprobeerd... een brief met complottheorieën af te leveren... bij de Israëlische ambassade in Brussel... De kliniek vond zijn ontsnapping niet verontrustend en meldde hij daarom niet bij de politie. Van u wordt ook verdacht van de moord op zijn zus. Een Nederlandse hacker is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het stelen van bioscoopfilms. De man van 28 uit Delft wist in te breken in de computersystemen van filmmaatschappijen als Sony, Paramount en Dreamworks. Hij zou op die manier de films Rango en How Do You Know hebben gedownload, terwijl die nog niet waren verschenen. Ook zou hij de film Megamind hebben gestolen, die al wel in de bioscoop draaide. De man uit Delft kan maximaal 7 jaar cel krijgen. Het weer dan nog, vanuit het westen bewolkt en wat regen. Later vanmiddag nog een bui, ook zon. tot 6 tot 8 graden. Ook morgenmiddag regen bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A13 de na richting Rotterdam. Tussen Prins Klausplein en Delft-Noord, 4 kilometer. Het is de nasleep van een pechgeval. Tot zover de verkeersin.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 Maar dan hebben ze also uh, helemaal niets gezien, hè? Ja, also, we waren dan sonntagnacht bij Arnheim... ...wo ik meiner vrouw mal das Kröller-Möller-Museum zeigen wollte. En daar zijn we also tatsächlich... ...bis op 60 kilometer vorbeigekommen. <lacht> dan fuhren we also weiter richting Enschede, ja? Meine vrouw en mijn schwiegermutter... ...haben dan in het auto kartoffelklözen gemaakt... <lacht> Und als wir dann am zweiten Ostertag, also Montag, in Enschede eintrafen, wurden wir durch ein paar sehr liebenswürdige junge Leute umgeleitet, weil Enschede einfach voll war. Ne? Oh, aber das war der vierte Dach. Und äh, sind Sie darüber durchgegangen? Ja, also die Situation im Auto war dann schon ziemlich schlecht. Ne? Ich musste uns alle auf einer Kartoffel pro Stunde rationieren. <lacht>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 Ha <laughs> Het liedje was dit en het liedje dat heette Perfect. Ja. Nou ja, of het perfect is, weet ik niet, Dit maar... is de Electric Light Orchestra. Sweet Talking Woman. Yeah, come on. Extra Jeff Lynn en Golstarter. Voortgekomen uiteindelijk uit de Engelse band The Move. Roy Woods. Beth Bevan of Bevan, noem maar wel, En natuurlijk Jeff Lynn. Ja, en uh, voor alle mensen die erop zitten te wachten, al die honderden mensen <laughs> die op dit moment zitten te wachten. Nou, hier komt het hoor.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 Voor al die mensen die zitten te wachten... Euh, <lacht> ...gaan we dus nu het recept doen. En ik kan wel merken dat uh, Angela een beetje in de vegetarische periode is. Want ze komt uh, weer met een vegetarisch gerecht. Voor al die mensen die... Uh, ja, dat, uh, dat is toch leuk. Dat is mooi. Uh, vegetarische goreng dus met komkommerzoetzuur. De ingrediënten die u nodig heeft hiervoor zijn: 300 gram witte rijst. Een pak van 400 gram is ook goed, natuurlijk. Eén komkommer in dikke reepjes. 1L azijn. 1L suiker. En 1L olie. En een zak Thaise roerbakmix. 400 gram dus ook. Twee schalen tofu roerbakreepjes. Die zijn pittig. Dat is ongeveer 180 gram. En één bakje eh, boemboe nasi goreng, 100 gram. Nou, dat gaat u dus als volgt klaarmaken. Kook de rijst volgens de aanwijzing op de verpakking. Schep de rijst in een, lege, in een lage schaal en laat het afkoelen. Meng de komkommer met de azijn, suiker en zout naar smaak. Verhit de olie in een wok en roerbak de groente 4 minuten. Voeg de tofu toe... En roerbak 1 minuut. Voeg de bomboe en drie eh, water toe en roer goed. Schep de rijst erbij en roerbak de nasi nog ongeveer 4 minuten op hoog vuur. Serveer de nasi goreng met het komkommerzoutzuur en natuurlijk kroephoek. Maar ja, dat hoort erbij. Als u het allemaal zo snel niet heeft kunnen noteren... dat kan ik me natuurlijk voorstellen. Maar, maar, maar... het recept staat zometeen... misschien dus staat het er zelfs al op, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het komt straks... Uh, het komt op onze Facebookpagina... www.facebook.com schuine streep... en dan... Zandvoort Lunched. Dus als u het, dat intikt... dan ziet u het recept. En dan kunt u vanavond... Lekker vegetarisch naast eten. Zo is dat. My world, the prettiest girl, and I feel like I live a dream. The silence I fear, peace to the morning sun. So. You're my choice. Dat waren daarop op. En Anouk. En dit zijn de Kommeliners. Hungry Hand. Van uh, the Common en, de Common Limits. En dat nummer heet Hungry Hands. Jawel, en uh, we gaan ons zo weer opmaken voor het regionieuws natuurlijk. Dat krijgt u zo. Maar eerst nog even een plaatje. Ja. Eerst nog even een mooie plaat. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen.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 Don't feel, don't let them know ZFM oh, anyway. in 2015 al 25 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. GFM. GFM. voor Zandvoort en de regio. Ja, en hier is wederom het regennieuws. Maar eerst nog even vertellen dat de plaat die u net hoorde... Het nummer heette Let It Go, dat was in Menzel. en dat was uh, afkomstig uit de soundtrack van Frozen. Zo, dan bent u daar ook weer van op de Ja, klopt wel. Uh, hè? Op een uh, informatiebijeenkomst voor de gemeenteraden van de kustgemeente... zou een video worden getoond van hoe de, de kust eruit zou komen te zien met de windmolens voor de deur. Wethouders die een voorvertoning hebben gezien... zijn zich rotgeschrokken. Het ministerie van Infrastructuur, eh, Infrastructuur en Milieu... annuleerde de bijeenkomst... omdat de gemeenteraadsleden de informatie... vertrouwelijk moeten behandelen. De VVD-Zandvoort wil juist dat de inwoners recht hebben... op deze informatie...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 En daar heeft hij natuurlijk ook volkomen gelijk in. Maar eerlijk wezen, weet je, dat stiekem een gedoe, daar hebben we niks aan. Dus, en dat is mooi van die wet, openbaar bestuur. Um, dan kun je dus gewoon, uh, dat kan iedereen, kan u ook. Kan je gewoon zeggen van nou, ik doe daar een beroep op. En ik wil gewoon die informatie op tafel hebben. En dat uh, is heel mooi dat dat bestaat. De hulpdiensten hebben dinsdagmiddag groot alarm geslagen nadat langs de Fuikvaartweg een kinderfietsje half in het water was aangetroffen. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen, de politie en zelfs een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer dat mogelijk de water was geraakt. De traumahelikopter landde in de naastgelegen weiland. Na overleg tussen de hulpdiensten kwam men al snel tot de conclusie... dat er hoogstwaarschijnlijk niemand te water was geraakt... en dat het fietsje daar gewoon was achtergelaten. Alle hulpdiensten konden onverrichte zaken weer vertrekken. Het vertrek van de traumahelikopter trok heel veel bekijks in de buurt. Oud vet inleveren loopt gesmeerd in heemsteden... De prikkel is waarschijnlijk de 25%, of 25 cent per ingeleverde kilo. Tot en met zaterdag 28 februari 2015 wordt het inleveren van vet op de milieustraat beloond. Sinds de start van de proef met de vet recycle machine op 22 december 2014... is er ruim 1900 kilo eh, frituurvet en bakolie gebracht. Zo'n 250 kilogram per week. Ter vergelijking, meer landen zelf, zamelt zelf inheemsteden gemiddeld rond de 400 kilogram vet per maand in. Veel inwoners waarderen het initiatief. In dit geval blijkt nog weer eens dat belonen loont. Ja, als het geld opbrengt, hè, 250 kilo een kwartje, dat is ook weer uh, geld. Bij een woning aan de Antonie Fokkerstraat in Haarlem... is gisterochtend een persoon gewond geraakt. Vermoedelijk viel het slachtoffer van de ladder tijdens werkzaamheden. Twee inbrekers zijn in de nacht van maandag op dinsdag op heterdaad betrapt... toen zij in Hoofddorp wilden inbreken in een woning. De politie was snel te plaatsen aan de Birkholm... en kon één verdachte inrekenen. De tweede man zette het op een lopen... En probeerde daarbij over een sloot richting de asser weg te springen. Dit mislukte jammerlijk en de man moest zijn weg doorweekt vervolgen. Eigen schuld. Nog altijd is de verdachte niet gepakt. Het gaat om een man van zo'n 30 jaar oud. en droeg donkere kleding en een bivak. en een capuchon. Moet ik zeggen, capuchon droeg hij, geen bivakbuts. Capuchon. En hij zou zo'n 1,80 meter lang zijn. Tips bij de politie zijn altijd welkom natuurlijk op 0900 8844. Ik herhaal 0900 8844. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, wanneer doen we het weer? Hè? Het is vandaag een wisselend bewolkt met toch flink ruimte voor de zon. De temperatuur blijft steken bij 7 graden en de wind is vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en er waait een zwakke naar zuid draaiende wind. De temperatuur daalt naar waarde dicht bij het vriesprunt. Morgen starten we de dag met wat zonneschijn, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en in de loop van de middag gaat het regenen. De zuidenwind neemt toe naar krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar een draad of 8. En tot zover het Regio Nieuws en weer. Tom Dankworth was dat. Uh, en dat heette die African Walls. En dat uh, komt van een. Uh, dat komt eigenlijk van een. Van een hele leuke lijst. Die ik gisteren weer op, uh, op Spotify vond. En die heette Pure Sixties. En uh, dat is een hele leuke lijst, dames en heren. Uh, ja, want ik ben natuurlijk uh, zelf ook een beetje sexy gek. Maar uh, dit is een leuke lijst. Omdat het heel veel uh, materiaal is van het beroemde Engelse. Uh, Parlophone label. En. Uh, kent misschien de geschiedenis wel een beetje. Foon was eigenlijk een een labeltje van EMI in de tijd waar alles geparkeerd werd wat niet zo eh, toegankelijk, wat niet zo gebruikelijk was. Eh, veel humorplaten, onder andere van van de Goon Show van Pieter Sellers. Eh, George Martin was daar eh, van die dus ook de Beatles later zou produceren, was daar een van de producers. Veel van die comedies, maar ook platen die die je eigenlijk normaal niet zo gauw tegenkomt, zoals dit soort werkjes van, van Engelse orkesten. Nou, die lijst die is dus samengesteld door Parlophone. En er staan natuurlijk dan ook alle Liverpoolse bandjes op, zoals Freddy and de Dreamers en wat dan ook. Dus, uh, al die bandjes staan er gewoon op. Maar ook hele unieke, leuke opnames die je eigenlijk nooit meer hoort. Dus vandaar. Nou, dit was er een van. nummer uh, van het orkest van uh, toen al bekende. ...Engelse orkestleider John Dankworth. Die naam alleen al. Dankworth. De huh? orchestra's John Dankworth. En dat uh, liedje dat heette The African Waltz. Dat is wel leuk om dat weer eens een keer terug te horen. En ik zal er nu de komende dagen nog een paar leuke fragmenten van laten horen. Ik heb, uh, ik heb die lijst ook aan, aan, aan mijn collega Bart van der Meer toegestuurd. Want uh, voor hem zal er ook gerust wel het nodige aan inspiratie in zitten. Thank so much. Hold back the river. Is it? Try to keep you close to me But I got in between Try to square not be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 Is dat? Hold back the river. Ja, mooi liedje trouwens. En dat gitaarsoundje, dat hoor je meer bij uh, liedjes tegenwoordig. Daar zijn ze vaak mee bezig. Dit is uh, Shots. Schoten Shots. Woehoe. Dit is no good and goodbyes. in goodbyes. Oeh, liegen Janzen. No good in goodbyes is dit. En dat noemen wat ik net noemde begint ook ongeveer zo. Maar dit is no good in goodbyes van The Script. Jawel. Wel een We goede titel zeggen, hè. We maken het al kan helemaal niet. Nou, The Script dus. Zing. Van uh, de script. Ja, de script. En ik onderde normaal mijn shot. Maar dat is natuurlijk helemaal niet goed. Dat is fout. Dit nou. is ZFM. Ja? Oh. 25 jaar. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. And it is Shepherd. Let me, down easy, let me down, easy. Whoa, before you go. Let me down easy, Shepherd.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 Was dat. En het noemen heet Let Me Down Easy. Op ZFN wordt iedere ouwe ouwe Ja, dat is waar. Classics 4 zijn dit. En het nummer heet Spooky. In the cool of Classics 4 en Spooky. Nou, dit wordt de laatste van vandaag. Mijn daddy always says: Spread love, it'll come back. Paint your heart, pet. Like a sunset. Chef special. No sketch, boy, that's enough said. Go on, live your life. Don't roll with the wrong path. The right and wrongs, the wrongs and rights. There's a righteous wrongs in the songs I write. Right. I like to juggle with the right amount of wrongs. I'm in the night as I write another song. I seen him come, seen him go. I heard the song, I seen the show now. Still young, yet feeling old. Now I ain't ready for the so-called fields of gold. Listen, I fell in love a million times. But man. Yeah.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 don't want be a moneymaker. Never want to be untrue. I want be just like you. Ja, morgen draaien hem helemaal hoor. Beloof ik u. Nieuwe van Chef Special en dat heet Still Don't Know. Morgen hoort u hem helemaal. Ja. Maar nu is het uh, tijd om even gedachten te zeggen... Wat dit programma betreft. Ik ben er nog wel twee uur hoor. Ja, we gaan nog even door met de vinyl natuurlijk. Maar wat dit programma betreft zit het erop. Morgen ben ik er weer. Met CFM Lunch om 12 uur. En uh, vrijdag ook. Uiteraard. Dus uh, voor nu tot zover. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u blijft natuurlijk voor vinyl. Want we hebben drie leuke platen. Bonzo Dog Band, Cliff Richard en Dirty Dancing. Nou, wat wil je nog morgen?